Vijf uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Harde verwijten tijdens debat over de val van het kabinet. VN vergroot voedselhulp Syrië. En oud-staatssecretaris Ginjaar Maas overleden. In het Kamerdebat over de val van het kabinet... maken de partijen elkaar over en weer harde verwijten. Er zijn nog weinig echt concrete dingen uitgekomen. Mogelijk komt er donderdag nog een debat... over een nadere invulling van mogelijke bezuinigingen. CDA-fractievoorzitter Van Haarsma-Buma zei dat PVV-leider Wilders koopkrachtbeloftes heeft gedaan met geld dat er niet was en dat hij nog eens als erelid van de PVDA eindigt. Wilders kaatste terug dat hij in de onderhandelingen vanaf het begin af aan duidelijk heeft gemaakt dat de Europese 3% norm niet heilig voor hem is. De oppositie hekelde de lange duur van de onderhandelingen die uiteindelijk niet tot een akkoord hebben geleid. Premier Rutte hoopt dat de Tweede Kamer samen met het kabinet zal doen wat nodig is om Nederland door deze economisch moeilijke omstandigheden te helpen. De voorzitter van vakbond de Unie, Algra, stapt per direct op. Hij is het niet eens met de rest van het bondsbestuur over deelname aan de nieuwe vakbeweging, initiatief van de FNV. Algra wil dat de Unie zich daarbij aansluit, de anderen willen dat juist niet.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 De Amsterdamse wethouder van verkeer, Wiebes, erkent dat de tunnel niet aan de eisen voldoet. Maar volgens hem is het niet onverantwoord om er metrotreinen doorheen te laten rijden. De politie in Limburg heeft in een groot onderzoek naar een jeugdbende in Weert acht mensen opgepakt. Onder hen zijn zeven jongeren tussen de 18 en 21. Ze worden onder meer verdacht van de handel in harddrugs. Ook de vader van een van hen is gearresteerd. In zijn huis lag een flinke hoeveelheid hash.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 Het schadefonds Geweldsmisdrijven is opgericht in 1976... en is onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Drie mannen uit Urk zijn veroordeeld tot een werkstraf... omdat ze brand hebben gesticht bij het huis van de burgemeester. Ze kregen straffen van 180 tot 240 uur. Ze waren boos omdat burgemeester Kroon hard had opgetreden... tegen overlast tijdens de Koninginnennacht van vorig jaar. Op Urk is de gewoonte om die nacht de straat op te gaan met brommers zonder uitlaat. En daar wordt vaak bij gedronken. De burgemeester van Urk was in die periode meerdere keren het doelwit van wraakacties. De Oekraïense oud-premier Timoshenko is in de gevangenis in hongerstaking gegaan, dat zegt haar advocaat. Timoshenko zou vrijdag zijn gestopt met eten uit protest tegen haar behandeling in de gevangenis. Ze heeft al langer last van ernstige rugklachten. Volgens haar advocaat is ze tegen haar wil naar het ziekenhuis gebracht. Timoshenko werd vorig jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar wegens machtsmisbruik. Het proces tegen Timoshenko is door het Westen scherp veroordeeld. Zelf spreekt ze van een politiek proces. Tegen de oud-premier loopt ook nog een proces wegens belastingfraude. Timoshenko weigert die zittingen bij te wonen, omdat haar gezondheid dat niet toelaat.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 Aan de verkeersinformatie het is een normale dinsdagavondspits. De meeste files staan in het midden van het land, in totaal 140 kilometer. De files die opvallen, op de A12 de lage utrecht staan tussen Zevenhuis en Bodegraven een lange file van 9 kilometer. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen 4 kilometer. Er ligt een metalen plaat op de weg, de linkerrijstrook is dicht... Op de A50 Eindhoven richting Arnhem is een ongeluk gebeurd. Tussen Os en Ravenstein staat 7 kilometer file. De weg is wel weer vrij. En de langste file staat op de A15 Europort Rotterdam... tussen Rozenburg en Pernis 13 kilometer. Veilig rijden begint met goed zicht. Versleten ruitenwissers geven strepen. En dan kan het gebeuren dat u bij laagstaande zon... of licht van tegenliggers niet goed meer ziet. Onverantwoord. Bel daarom Carglass voor een sterreparatie of uitvervanging.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 En 7 over 5, goedemiddag. De Tweede Kamer is op dit moment in debat met de missionair premier Rutte. We moeten nog een paar dingen gaan horen. Wanneer kunt u naar de stembus en die begroting? Hoe staat het daar nou mee? Er waren veel fracties die van tevoren hadden gezegd... we willen vooral vooruitkijken, niet te veel terugkijken op de breuk... en de afgelopen anderhalf jaar. De vraag is... Joost Vullings, kunnen ze zich dan op het moment dat het daar is... ook beheersen als ze tegenover demissionair premier Rutte staan? Nou, op dit moment zijn ze vooral toch even aan het terugkijken. Premier Rutte begon uh, iets voor met zijn betoog. En hij wilde gelijk doorgaan naar uh, het begrotingstekort. Uh, dat moest op 3 en het Stabiliteitspact. Daar wilde hij over gaan praten, maar daar kwam hij niet mee weg. Alexander Pechtot ging hem interrumperen. En daarna volgde Emiel Roemer, die ook zei... van ja, heeft hij nou eigenlijk spijt over die samenwerking met de PVV? Nou, spijt heeft hij niet. Hij zegt, uh, we hebben eigenlijk altijd goed samengewerkt. We hebben goede afspraken gemaakt over 18 miljard. Dat bleek met andere partijen niet mogelijk. Ja, en, en zaterdag in dat uh, katshuis, totaal onverwachts... in de ogen van premier Rutte uh, trok Geert Wilders uh, de stekker eruit. Heel erg spijtig. Maar spijt heeft hij niet. En op dit moment is hij in gesprek met uh, Ari Slob van de ChristenUnie. Laten we eens luisteren waar dat over gaat. PVV bereid was om te staan voor de handtekening en de onderhandelingen zo liepen dat we er echt uit waren. En in die zin ben ik uitermate teleurgesteld over wat er blijkbaar tussen vrijdagavond en zaterdagochtend is gebeurd. Tot slot. Mevrouw de voorzitter, tot slot. Ik geef de minister-president gelijk als hij zegt van de economische omstandigheden zijn zo erg verslechterd dat het voor ons wel een heel groot probleem geworden is. Maar ik kan niet anders concluderen dat gegeven het feit dat u voor deze constructie heeft gekozen, dat dat u ontzettend veel tijd heeft gekost en dat die tijd de problemen heeft vergroot en dat u uiteindelijk met lege handen door de hekken van het katshuis bent gefietst richting de Kamer. Heel erg teleurstellend. Nou, voorzitter, het laatste is waar dat wij er niet uit zijn gekomen. Ik neem er ook de verantwoordelijkheid uh, voor. Maar dat je, als je met zo'n groot probleem wordt geconfronteerd... namelijk die verslechtering van de overheidsfinanciën... en de effecten daarvan op de economische groei... dat ook partijen die goed met elkaar aan het samenwerken waren... tijd nodig hebben om vanuit de verschillende partijpolitieke opvattingen... te komen tot een gezamenlijk pakket. Dat lachen, We waren eruit. Het was compleet af. Uh, het is doodzonde dat het niet is gelukt om het af te ronden. Ook dat het ik uit de heer Slob eens. Meneer Samson. Voorzitter, de premier haalt bij. Uh, vele malen dat we eruit waren, dat, ze, dat het pakket af was... dat het vrijdagavond helemaal rond was. De leider van de PVV-fractie zegt het tegenovergesteld. Die zegt, tot op het laatste moment heb ik gezegd 50-50. Tot het laatste moment, dat zal dan ook vrijdagavond geweest zijn... vraag ik deze premier. Ik wilde hier niet al te veel aandacht aan besteden... maar het gaat uiteindelijk wel om feitenreconstructie... en de betrouwbaarheid van uh, politici in deze Kamer. Voorzitter, voor alle partijen, bij alle onderhandelingen geldt dat je pas klaar bent als je klaar bent. Maar als je met elkaar zeven weken in gesprek bent en van maatregel tot maatregel je, je eindigt, het eens wordt... Uh, over de aanpak van de crisis. En dat gaat van de nullijn tot en met de maatregelen in de zorg. We hebben er he, uit, uitvoerig over hebben gesproken. Dat is natuurlijk een zaak die in het bijzonder ook voor de PVV zeer is aangelegen. Daar hebben we uiteindelijk na lange onderhandelingen... en die waren op momenten pittig. Hebben we daar naar mijn overtuiging een, een zeer acceptabel compromis bereikt... Uh, wat voor uh, PVV, CDA en VVD te dragen was. En zo hebben wij successievelijk alle onderwerpen afgewerkt. Dat was een week daarvoor klaargekomen. Daarnaast naar het Centraal Planbureau gegaan. Dat kwam die vrijdag terug. In de tussentijd hebben wij nog gewerkt... Aan aan de, aan de uitlegteksten uitleg bij het financiële akkoord. Die tijd hebben we ook goed gebruikt... Uh, tussen het staatsbezoek uh, van vorige week uh, door. Uh, en uh, ja, natuurlijk is het zo dat het pas klaar is als het klaar is. En iedere partij altijd tot de handtekening is gezet... het recht heeft om weg te lopen. Maar er was werkelijk niets wat erop wees dat dat zou gaan gebeuren. Meneer ja, Dat is dus de cruciale vraag. Was er dan vrijdagavond niets wat daarop wees... terwijl de heer Wilders zegt, tot en met vrijdagavond heb ik gezegd... 50-50 en we komen straks weer terug. Nou, vrijdagavond, voorzitter, was het zo dat de heer Wilders zei... ik vind de koopkrachteffecten uh, voor hè, Henk en Ingrid uh, niet acceptabel... En, uh, en AOW en bijstand. We hadden nog 1,2 miljard. In de bijstand hadden we het inmiddels gerepareerd... door de nominale garantie te geven op de bijstand. Dat kost ruim 100 miljoen. Dus daar gebruikten we een deel van het miljard voor. Dan hadden we nog een miljard over voor koopkrachtreparatie... op het terrein van de AOW en uh, de werkende met een laag inkomen. En we waren bezig in die gesprekken. Uh, nou, dit is een reconstructie hoe het in de laatste fase in het uh, Katshuis uh, is gegaan. Nou ja, premier Rutte onderstreept nog maar eens even in hoeverre het voor hem onverwachts was. En ondertussen wordt af en toe de bankjes van de PVV in beeld genomen. En dan zie je vooral uh, Fleur Agema met haar hoofd nee schudden. Wat ze daarmee bedoelt, weet ik niet, maar volgens haar is het kennelijk allemaal Anders verlopen. Nou, maar Geert Wilders heeft duidelijk geen zin om hier nu ook weer een duit in het zakje te doen, of wel? Nee, nee, die laat zich meestal niet, uh, niet, uh, niet nou, provoceren. Die, uh, die, die zegt meestal wat hij wil zeggen op het moment dat hij zelf aan het woord is. En hij voelt nu niet de behoefte om uh, daarover te gaan uh, stegelen. Hij heeft natuurlijk al eerder uh, gezegd, ik wil niet uh, Zwarte Pieten. Hoewel hij de Zwarte Piet wel constant natuurlijk bij, uh, bij Brussel neerlegt. Maar hij probeert het netjes te spelen. Hoewel uh, Sibrand van Haarsma-Buma die haalde wel flink uit in het debat naar hem in de eerste termijn. En zojuist toen het even geschorst was, gaf hij erop toch een kleine reactie. Meneer Wilders, ze waren niet echt vriendelijk. Ach, het is een uh, kamerdebat, hè. dat uh, gaat niet altijd over vriendelijkheid. Maar uh, ja, uh, ik heb duidelijk mijn verhaal kunnen aangeven, denk ik. Ja, wat vond u van meneer Buma? Ach, hij moet ook wat. Ja, hij kan het toch niet laten om eventjes uh, de heer Bima weg te zetten. Wat trouwens heel erg opviel in, in, de, in de termijn van Geert Wilders... toen hij aan het woord was, dat hij bijzonder weinig werd geïnterrupeerd. Eigenlijk alleen Arie Slob van de ChristenUnie... nam de moeite uh, naar de microfoon te komen en hem vragen te stellen. En de rest negeerde hem. Men wilde hem kennelijk even laten voelen. Uh, een week geleden was je nog heel belangrijk in het land... en nu zit je op het strafbankje van de irrelevantie. Hij zat te zien, ze die rustig tekeningetjes te maken op zijn not notitieblok. Ja, dat Doet hij, altijd. Oh, okay. hij zit altijd een beetje zo dwars gedraaid in die, in die banken. En dan kijkt hij zo'n beetje met een schuin oog naar de mensen die aan het woord is. En hij kijkt veel inderdaad naar papiertje. Volgens mij maakt hij hele leuke tekeningen. Ik heb ze nooit gezien. In hoeverre kun je al zien dat hij met een campagne strategie bezig is, door zich in dat opzicht zo, zo op te stellen tijdens dit debat? Ja, en iedereen is natuurlijk bezig met een campagnestrategie. En bij hem is het natuurlijk eigenlijk gewoon al zaterdag begonnen. Toen hij zei van, ik stop ermee, zowel het Catshuisakkoord als met gedogen. En toen trok hij de Brusselse kaart en de kaart van de ouderen. Nou, daar heeft hij zich gepositioneerd. En hij zegt gewoon, wat er allemaal in het katshuis op tafel lag, dat, dat kon gewoon echt niet. En ik ben juist bijzonder moedig, een moedig politicus om dus daar nee tegen te zeggen. Dat is wel heel erg opvallend, want uh, hij besprak even het Catshuis Akkoord, toen hij aan het woord was. En hij schoot eigenlijk alle voorstellen af. En ja, dat is toch wel een beetje merkwaardig dat je niet met het akkoord kan gaan. Uh, dat is logisch, er is pas een akkoord. Als er een akkoord is, hoorden we premier Rutte zeggen... maar als je hem nu beluistert... was hij het eigenlijk met geen enkele maatregel eens. En ja, dat is toch wel curieus. Je hebt daar zeven weken gezeten. Daarover wordt nu uh, nagepraat. We houden nog te goed, Joost, die verkiezingsdatum. We hopen dat dat uh, vandaag komt. 12 september is, is de laatste datum die is genoemd. We gaan zien of dat... Uh, de dag wordt en we gaan ook kijken wanneer ze verder gaan praten... over die begroting, misschien donderdag al. Joost Villings, straks meer van jou uit Den Haag. Crisis in Den Haag betekent gouden tijden voor leraren maatschappijleer. Actuele lesstof genoeg. Dat geldt ook voor Nick Vogels, leraar maatschappijleer... aan het Zegbroek College in Den Haag. Goed, eh, dames en heren, jullie weten het, het kabinet is gevallen gisteren. Wie weet eigenlijk nu wat er gaat gebeuren? Er komen nieuwe verkiezingen, Ricard. Goed. Ja. En welke partijen zitten officieel in de regering? VVD de v en, CDA. VVD en CDA. Wat vind je ervan nu, Den Haag, de politiek? Nou, best wel achteruit gaan. Als ze niet eens uh, ons uh, ja, gewoon kan regeren of zo, het volk uh, dingen overboordelen En als ze dan al vallen, dus hoe gaat het dan laten komen als het nu al gewoon het niet goed gaat? En wiens schuld was het? Nou, ik vind het toch verwilders dat hij toch ging weigeren en dat zij, hij ja, had gewoon de beslissende woord van het gaat gewoon niet door. Dus en wat daar... vind je daarvan? Ja, ik, vind, ik zelf vind ik dat niet echt zo slim, want nu moet er in korte ja, een korte periode moet er een nieuwe regering komen en ik weet echt zwaar niet hoe ze dat gaan doen. Weet je wie, wie is er ook toevallig een eenmansfractie geweest? Wilders. Wilders. Ja, waar is hij uitgestapt Wilders ooit? Ja, hij is uit de VVD gestapt Wilders. Wilders is, dus hij heeft eigenlijk hetzelfde meegemaakt. Net zoals Brinkman had het hij... Het zijn volwassen mensen daar in de Tweede Kamer. En er wordt maar daar soms een partij gebekvecht. Uh, ja, wat denk je daar dan van als, als tiener? Nou, ik vind het echt heel erg leuk om te zien. Want hun doen het zeg maar niet met schelden. Maar ze doen dan zeg maar net als wat de, hoe ze Job Cohen noemde met dat poedel van de bedrijfspoedel. Dus dat soort dingen vind ik gewoon grappig om naar te luisteren. En wat denk je dan? Ja, dat ze het goed doen. Waarom is het nu geklapt? Door de bezuinigingen toch. Ze wisten niet hoe ze eruit moesten komen. En uh, daarom is Wilders weggelopen of zo. Omdat ze discussie kregen, denk ik. En uh, wat vind je daarvan? Nou ja, ik vind het een beetje laf dat die is weggelopen. Want je kan het beter oplossen. Maar ja, uh, ik vind het ook vervelend. Dat, zeg maar, Nu zijn ze bezig met die bezuinigingen. En iedereen wil weten of ze nou wel of niet hun werk kunnen hebben. En nu duurt het alleen nog maar langer voordat ze het weten. Want nu duurt het natuurlijk weer bijna een jaar voordat er weer een nieuw kabinet is en zo. En dan moeten die ook weer nieuwe plannen maken, dus het duurt allemaal weer heel lang. Maak je je zorgen? Nee, ik werk nog niet, dus ik maak me geen zorgen. Nick Vogels, ze zijn goed op de hoogte. Uw leerlingen valt me op. Ja, uh, we besteden ook wel veel aandacht aan de actualiteit. En uh, je had ook veel over de politiek en dat vinden ze ook wel interessant. En uh, blijkbaar weten ze ook gelukkig heel veel van. Kon u het zelf nog een beetje uitleggen de afgelopen tijd? Het uh, veranderde wel heel snel, hè? Het, het gaat allemaal heel erg snel. In de afgelopen jaren is al veel veranderd. Maar wat de afgelopen ja, twee jaar is gebeurd, helemaal. Maar het is wel heel interessant uh, om het uit te leggen aan de leerlingen. En met Geert Wilders uh, in de politieke arena is het nog wel eens extra interessant geworden. En straks, dan die verkiezingen na de zomervakantie. Uh, pakt u die ook weer dankbaar op om daar. Misschien wel schaduwverkiezingen te houden of andere manieren er aandacht aan te besteden? Ja, dat denk ik wel. Nou, ik denk dat mijn eerste les van maatschappijleer na de zomervakantie zal denk ik meteen gaan over de aanstaande verkiezingen. Dus dat wordt meteen een goede binnenkomen. Er was vandaag nog in de lerarenkamer gespreksonderwerp? Ja, zeker. zeker. Daar is ook weer gewoon de bezuiniging op het onderwijs. Want ook de wet onderwijstijd dat staat op losse schroeven. Het passend onderwijs staat op losse schroeven. Dus, en daar hebben we hier op school ook wel voor actie gevoerd. Dus daarin zijn we. We zijn alle heel erg blij dat dit kabinet is gevallen. We zei meester Vogels tegen Karen Albers... vanuit klas 3 van een VMBO in Den Haag. Het is de actuele lesstof. Hoe denken ze over de situatie in de landen om ons heen? Duitsland bijvoorbeeld. We gaan ook straks naar Italië. Maar eerst even de actuele stof op de wegen. Uh, Edwin Gerritsen. Ja, De stof op de wegen die wordt weggespoeld door sommige hevige onweersbuien. Er staat 140 kilometer file. Dat is niet meer dan gebruikelijk op dinsdag. Op één plek is een ongeluk gebeurd, op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Daar staat nou tussen Afrit Maren en Afrit den Dolder een file van 6 kilometer. En de linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. We hebben de Kamerleden gehoord net, de scholieren. Ook ondernemers kijken natuurlijk met interesse en zorg naar wat er komen gaat uit Den Haag. Verslaggever Menno Reemmeijer is vandaag in Amersfoort waar de plaatselijke ondernemers bij elkaar zijn. Menno, ja. en zijn dat ondernemers die zich ook bezighouden met het debat en, en de begroting? Nou, ik, ik denk vanmiddag heel eventjes niet, eh, Lucelle. Want we zijn op een eh, locatie eh, waar menigheen eh, met open mond rondloopt. Eh, dan heb ik het over een autodealer waar ze het hebben over een M-klasse... een B-klasse, een A-klasse en een E-klasse. Ik zal verder niks zeggen, maar daar, gaat, daar zijn we dan. Oh, en de vraag is, kunnen ze die <laughs> straks nog betalen natuurlijk? Nou, dat, dat, precies. Dat was ook een beetje natuurlijk van waarom waar ga je hierheen? Eh, we worden afgestraft in Europa op de financiële markten eh, krijgen we de bewijs van spreken van... Maar hoe is nou dat bij ondernemers? Is het hier crisis? Als, als ik zo kijk, dat ik zal wel meevallen. Het is natuurlijk crisis. Voor veel mensen is het best uh, sappelen om uh, de onderneming boven water te houden. Maar we hebben eigenlijk een beetje twee bedoelingen. We denken van, dan is het juist leuk om uh, in zo'n Mercedes-omgeving te gaan zitten. En dan valt het mij op dat mensen uh, ook naar uh, de S-klasse kijken vanmiddag. Um, dat is één. En twee is, uh, wij zijn een ondernemersvereniging die erg gelooft in collectieve inkoopvoordelen. Dus betekent dat je na vanmiddag goedkoper in deze auto's rijdt dan begin van de middag. Okay. Dat, dat, dat, dat helpt een beetje bij de crisis. Ik praat met Hans van Helden. Hij is van de vereniging Amersfoortse zelfstandigen. Hij heeft zelf ook een bedrijf? Ja, ik heb zelf ook een bedrijf. Ook een uh, ZZP'er uh, tegenwoordig. En ik huur uh, wel 16 andere ZZP'ers in, in een constructie. Ja. Ja. Daar zijn er veel van hier. Daar zijn er veel van. In Amersfoort 6400. En uh, zijn onze werklozen? Nee, dat uh, de, ik denk dat, uh, dat is een goede vraag, maar ik denk dat er een, uh, een kwart uh, een beetje tegen hun zin ZZP'ers geworden en liever in loondienst werkte. Die 4800 het is een vrij stabiel bestand. Het gaat natuurlijk allemaal in de schaduw van dat grote debat in Den Haag... waar het al de hele middag over gaat. Weer in navolging van wat er al afgelopen weekend is gebeurd. Het kabinet Rutte dat geen kabinet meer is. Hoe kijken ondernemers daar tegenaan? Ik hoor hier uh, dat er uh, enorm veel over gepraat wordt. En ik hoor uh, alsmaar de roep om het zakenkabinet. Uh, oh. Dus als ik even een, een, een peiling mag geven... dan gaan de het bepalen uh, vanuit Amersfoort. Denk ik dat uh, de heren Weijers en Wijfels en uh, Winsemius... Dat die dat namen komen dan langs. Hè? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. En, en, en dan mijn hoop. Het gaat over duurzaamheid ook trouwens nog. Hè? Ja, wij uh, zoeken een bindmiddel tussen ondernemers. En we hebben van El Gore geleerd dat er geen beter bindmiddel tussen grote bedrijven en kleine is dan duurzaamheid. Aha, duurzaamheid en, en mobiliteit. Dan nou staan we langs de A1 waar enorme file staat. Uh, ik kom straks misschien wel even bij je terug. Kijk nog heel eventjes aan de tafel. Een zakenkabinet werd gezegd. Mag ik heel even storen? Oh, we schrikken meteen als een microfoon zien, maar dat valt toch wel mee. U bent van? Dus even kijken. Van, van de gemeente Amersfoort. Oh, u doet iets met economie, dat is heel goed. Hoe gaat het met de economie in Amersfoort? Ja, ik denk dat het een beetje vergelijkbaar is als met andere steden. Ja. Dus niet alles gaat even goed, maar het gaat ook niet super slecht volgens mij. Ik sprak net met meneer Van Helden van de ondernemersvereniging. Die zei, nou, in Amersfoort willen ze een zakenkabinet in Den Haag. Want daarvoor staan we hier een beetje. Omdat het in Den Haag gedebatteerd wordt over hoe nu verder... Oh. Nou, dat, dat zou ik eigenlijk niet Ach, dat weten, hoor. moet ik niet aan een ambtenaar vragen. Nee, nee, nee, zo werkt dat. Zo werkt dat. Nou, niet alleen ambtenaren, er zijn hier ook ondernemers. Daar komen we straks over te praten. Er gaat een panel discussie komen. En uh, ja, het is vooral ook met, uh, met grote ogen langs die mooie auto's lopen. Menno Rehmeijer was dat vanuit Amersfoort. De ondernemers daar hebben allerlei tips. De scholieren in Den Haag hoorden we al. We gaan de grens over, want de basmesters in Rome, een zakenkabinet. Uh, hoe kijken ze vanuit dat zakenkabinet in Italië naar Nederland? Nou, Monti zelf heeft nog helemaal niets gezegd. Um... In zijn algemeenheid is het zo dat men in Italië... die hele gebeurtenis in Nederland meer als een voetnoot ziet... bij wat er in Frankrijk gebeurt. Want daar kijkt men vooral naar, naar de verkiezingen... en het mogelijke verlies van Sarkozy. Men noemt dan wel het verlies van Sarkozy en de Nederlandse situatie... in één zin, want men concludeert hier dat als Sarkozy verdwijnt... en nu die Nederlandse situatie is ontstaan... dat Merkel, de Duitse bondskanselier, steeds meer geïsoleerd geraakt... in Europa als het gaat om streng begroten en heel streng die 3 lijn en later de 0 lijn aanhouden. Nederland en Sarkozy waren de bondgenoten van Merkel. En nu die dreigen andere gedachten te krijgen... kon het wel eens zo zijn dat er ruimte komt om meer te investeren. En dat is wat Monti wel al heeft gezegd. Wij hebben hier al bezuinigd en hervormd. Europa is nu aan de beurt en moet ruimte creëren om meer te investeren. Misschien ook weer gaan praten over die beroemde euro-obligaties. Dus men denkt hier wellicht geeft het ons nog een voordeel dat en in Frankrijk en in Nederland... op dit moment er niet meer zoveel steun is voor streng begroten. Dan gaan we naar uh, correspondent Wouter Meijer in Berlijn uh, tussendoor. Bas, want uh, uh, Wouter, ziet men dat in Duitsland ook zo... dat die positie van Merkel verzwakt? Ja, en dat komt inderdaad precies als Bas zegt... door zowel de situatie in Frankrijk als door de crisis in Nederland. He, in, in Frankrijk dreigt Merkel haar belangrijkste bondgenoot te verliezen... om samen dingen in Europa te regelen, om samen dingen af te spreken. Maar wat men in het geval van Nederland vooral vreest... is het verlies van een partner die net zo streng is als de, in de leer als Duitsland. Het hameren op discipline tegenover de Grieken, de Spanjaarden, de Italianen... dat gebeurde tot nu toe heel eendrachtig samen vanuit Berlijn en Den Haag. werd er steeds gezegd, jullie moeten je huiswerk doen... jullie moeten de boel op orde. Krijgen. Dus deze crisis wordt in Duitsland toch vooral gezien als een dreiging dat Nederland dat niet meer zo nauw gaat nemen. Een grote krant schreef vandaag: Dit is een bittere pil voor, pil voor Merkel dat een gelijkgezinde regering in een buurland nou juist struikelt. precies over deze kwestie, de maatregelen om aan de Europese eisen te voldoen. Dat betekent dat de Duitse regering misschien binnenkort wel alleen staat in haar strenge aanpak. Ja, dat is een interessant punt. Bas in Rome, dat hameren op die 3%-regel... en dat Nederland het nu zelf misschien niet haalt. Wordt dat in Italië niet als hypocriet gezien? Nou, I Italië heeft natuurlijk een, uh, is altijd pragmatisch en opportunistisch... en in dit geval komt het Italië gewoon heel goed uit... en gaat ze dus niet met het opgeven vingertje richting Nederland... waar Nederland het vingertje zo vaak op heeft, heeft er richting Italië. Men denkt gewoon laat die Nederlanders maar soepeler worden... dan kunnen we samen met elf andere landen... die men ook aan zijde heeft om wat meer soepelheid te creëren... weer naar Brussel toe zeggen dat het gewoon allemaal wat soepeler moet. Nu zegt Brussel nog eigenlijk in opdracht van al die Europese landen... jullie moeten ja, die 3 norm uh, houden die Nederland mede heeft verzonnen. Maar als al die andere landen nu gaan zeggen tegen Brussel... het moet wat soepeler, dan kan dat misschien weer worden afgedwongen... en zou Brussel noodgedwongen ook soepeler worden moeten optreden naar de Zuid-Europese landen en ook naar Nederland. Ja, Wouter, hoe gaat Merkel daar denk je mee om? Zal ze uiteindelijk zelf ook soepeler worden? Of zoekt ze nog partners om alsnog te proberen de teugels een beetje aan te trekken? Nou, daar is natuurlijk weinig, er zijn weinig kandidaten over als je op zoek gaat naar dat soort partners. De haar belangrijkste twee partners, Parijs en Den Haag, die, ja, die, die dreigen af te vallen. Dus op korte termijn moet Merkel waarschijnlijk haar ambities eventjes wat matigen en dan hopen dat het op de lange termijn allemaal weer goed komt. Eh, volgens een commentaar bijvoorbeeld van de Duitse uitgave van de Financial Times is het probleem met Nederland in feite nog veel groter dan dat met Frankrijk, eh, een land dat relatief eh, eh, financieel gezien gezond is als Nederland. Als dat land er al niet in slaagt om zich aan die grens van de 3% te houden. Hoe kun je dan ooit nog tegen die andere landen zeggen dat zij dat wel moeten? En men wijst er vooral ook in de commentaren op dat in Nederland er nu verkiezingen aankomen, waarin de, de euroceptische partijen... zoals de PVV, maar ook de SP aan de linkerkant... het heel goed doen in de peilingen. Dus ook de nieuwe verkiezingen in Nederland... kunnen de zaak nog ingewikkeld maken. En in beide gevallen, Frankrijk en Nederland... moet Merkel natuurlijk nu gewoon eventjes afwachten... haar adem inhouden, ze heeft geen invloed op die verkiezingen. En vooral hopen, zeggen mensen dan... dat er geen acute crisis optreedt de komende dagen of weken of maanden. Iets waarin je eigenlijk heel snel zaken zou willen doen... met je, met je goede vrienden. Ja, en je eigenlijk niet meer weet wie je moet bellen bij die goede vrienden. De geluiden uit Berlijn en uit Rome. Terug naar Den Haag, terug naar Joost Vullings. Want Joost, de premier is nog aan het woord. En krijgt nu de kans om duidelijk te maken... wat hij straks naar Brussel gaat sturen qua begroting? Ja, hij heeft er zojuist wat over gezegd. Niet inhoudelijk, maar wel dat het kabinet bezig is een, een stuk op te stellen. Maar goed, dat vertelde hij blijmoedig als de premier is. En toen kreeg hij gelijk Aris Slop van de ChristenUnie aan zijn broek. Die zei, wacht eens even, de verhoudingen zijn veranderd. Het woord is aan de Kamer en na wat heen en weer praat, zei eh, premier Rutte. Eh, ik geloof dat we het met elkaar eens zijn. Zie dat stuk van het kabinet wat we morgen aan de Kamer gaan sturen als een startstuk. En waar ze nu op koersen is een, een, een debat donderdag waar het stuk van het kabinet dan op tafel ligt. Eh, ook alle fracties hebben dan hun plannen. Sommigen hebben het al af, sommigen bijna af. Dat komt dan morgen. En dan kunnen ze met alle plannen naast elkaar gaan praten over de begroting 2013. Maar Joost, dat wordt een ontzettend ingewikkeld debat, want dan Zeker. moet je voor ieder onderdeel een aparte motie op. Stellen of zo? Hoe gaan ze dat in vredesnaam nou aanpakken? Ik denk dat niemand dat nog weet hoe ze dat gaan aanpakken. Uh, het wordt in ieder geval een lange dag donderdag. Het wordt, het, wordt, <laughs> het wordt een lange dag, want er is niet zo moeilijk als uh, onderhandelen in het openbaar. Ik bedoel, de achterkamertjes worden vaak uh, bespuugd in, in, in Den Haag. Maar soms zijn ze wel heel erg handig. Uh, het, het zal verschrikkelijk moeilijk worden. Ze zullen natuurlijk op zoek gaan naar de, de gemene deler. Maar ik ben bang dat die gemene deler te klein is voor het financiële gat dat we hebben. Dus dat wordt inderdaad verschrikkelijk moeilijk om er uh, met z'n allen uit te komen. Maar waar ze nu op koers is, eerst alle plannen op tafel van het kabinet, van alle fracties die willen meepraten en, en dan gaan strepen. we verder, verder kijken. Maar goed, wat Arie Lop zei, de verhoudingen zijn veranderd. Dat merk je ook wel heel erg in dit debat. Uh, er is echt wat veranderd. Uh, je ziet het nog wel een beetje als CDA VVD. stellen zich af en toe nog een beetje op als regeringspartij. Moeten er nog aan wennen dat het feest over is. Maar uh, ja, de verhoudingen zijn echt veranderd in de Tweede Kamer. Het debat gaat door en wij ook zo direct naar het nieuws.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 Per seconde met je kop keihard tegen een boom rammen. Ik leg een koppijn bij het idee, maar de specht heeft nergens last van. Hoe die dat doet, zie je in Vroege Vogels TV. Verder de glorieuze comeback van Otter Henk en Vozende Vliegen. Vozende Vliegen? Ja, seks met dieren. Nou, ik ga kijken. Vroege Vogels TV, vanavond om tien voor half acht... bij de Vara op Nederland 2. De hele Tweede Kamer zegt het. De EU zegt het. Het CBS zegt het. En je accountant zegt het. Bezuinigen.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 Oud-minister Gerda Verburg vindt dat het kabinet bij het aanpakken van de q koorts op één punt sneller had kunnen handelen. De meldingsplicht had volgens Verburg sneller moeten worden ingevoerd. En oud-minister Ab Klink, die heeft ook gesproken vandaag. Hij ontkende in zijn verhoor dat tijdens de q koorts epidemie in 2009 economische belangen zwaarder hebben gewogen dan gezondheidsbelangen. In Emmen heeft de politie zes mannen opgepakt. Hiervan ervan worden verdacht dat ze plannen hadden voor een overval op een supermarkt. Ze stonden op het punt om de overval te plegen toen ze werden gearresteerd. En mogelijk zitten die verdachten uit Emmen ook achter een reeks andere overvallen. De metrotunnel tussen de stations Amsterdam, Centraal en Amstel is zo onveilig dat hij dicht moet. Dat vindt de Amsterdamse dienst Milieu- en Bouwtoezicht. De tunnel wordt gerenoveerd. Volgens de verantwoordelijk wethouder kan die best open blijven. En nabestaanden en slachtoffers van de schietpartij in Al van der Rijn... in april vorig jaar hebben in totaal 128.000 euro schadevergoeding gekregen. Dat blijkt uit cijfers van het schadefonds geweldsmisdrijven. Nabestaanden kregen 78.000 euro en slachtoffers in totaal 50.000. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Gerrit Hiemstra. Op veel plaatsen komen buien voor en daarbij komt ook onweer een hagel voor... Langs de westkust is het droog en dat is ook zo in het zuidoosten van het land. Waar buien voorkomen kan ook veel regen vallen, want de buien trekken maar langzaam. Ook vanavond trekken er nog buien over, maar later in de nacht wordt het droog. Landinwaarts kunnen er dan gemakkelijk mistbanken ontstaan. en De temperatuur zakt naar 5 of 6 graden. Morgen begint de dag zonnig. Al snel ontstaan stapelwolken, maar het blijft wel droog. In de middag komt vanuit het zuiden een regengebied opzetten...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 En na morgen knapt het weer op. Donderdag nog een enkele bui, het wordt dan ongeveer 15 graden. Vrijdag vrijwel droog, zon en stapelwolken aan 16 graden. In het weekend wordt het ongeveer 18 graden. Maar droog weer kan ik niet garanderen. Aan de BVK'ersinformatie. Ondanks de onweersbui is het niet drukker dan gebruikelijk op dinsdag. Er staat 170 kilometer file. De drie langste files staan op de A12 van Den Haag naar Utrecht... tussen Zevenhuis en Bodegraven, 10 kilometer. De A13, Den Haag, richting Rotterdam... tussen Knoop het Ippenburg en Knoop het Kleinpolderplein, 10. De A28, Zwolle, richting Utrecht... tussen Leusden en Afrit en Dolder, 10 kilometer. Dat komt er een ongeluk, maar de weg is weer vrij.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 Goedemiddag, vijf over half zes. Bij de aankomende verkiezingen wordt er dit keer ook gestemd in de Karaïbe. U weet het misschien nog. Anderhalf jaar geleden werden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba... bijzondere gemeenten van Nederland... met daarbij het recht om mee te bepalen wie er in Nederland in de Tweede Kamer komt. Dick Draaier, correspondent van de Wereldomroep. leven de parlementsverkiezingen daar al een beetje? Nou, dat valt nog te bezien, hoor. De politiek van Nederland wordt hier weliswaar op de voet gevolgd... maar meer vanuit de toeschouwersstoel... De gezaghebbers, zeg maar de burgemeesters van deze bijzondere gemeente... die maakten zich vanochtend meer zorgen of er wel geld was... om deze verkiezingen te organiseren, want dat moeten ze zelf betalen. <laughs> Wat kost en, het? dan? <laughs> nou, dat wisten ze nog niet, dat zaten ze nog te bekijken. En zeker omdat verkiezingen vanuit een Nederlandse origine... wellicht anders worden georganiseerd dan wij lokaal gewend zijn. En men vroeg zich dan ook af of Nederland ook hier andere regeltjes had. Oh, dus dat moet nog even worden uitgezocht. Hoe kijken ze naar de politieke gebeurtenissen van de afgelopen dagen in Nederland? Nou ja, de PVV die is niet echt populair op de eilanden En dat komt natuurlijk door de uitspraken van Herop uh, Brinkman en Geert Wilders. Dat de Antillen op Marktplaats verkocht zouden moeten worden. Er was dan ook niet veel steun voor deze gedoogconstructie. Men is hier uh, eigenlijk wel opgelucht dat de rol van de PVV voorlopig even is uitgespeeld. En Herop Brinkman, kunnen ze zich vast ook nog herinneren? Zeker, en uh, die ziet men liever uh, in Nederland blijven dan hier komen. Ja, Zijn er stemmen te winnen? Ja, dat is een hele belangrijke vraag. De drie eilanden leveren ongeveer 16.000 stemmen op. En uh, ja, voor één Kamerzetel, als je naar de vorige verkiezingen keek, uh, heb je ongeveer 62.000 nodig. Dus uh, ja, de, die 16.000 stemmen zijn goed voor een kwartzetel. Er is voor de, de Nederlandse politiek dus weinig eer te behalen hier. Uh, denk je dat de partijen er toch campagne gaan voeren? Uh, ik denk het haast niet. Op het kleinste eiland van Caribisch-Nederland, Saba, wonen bijvoorbeeld 1800 mensen met 400 stemgerechtigden. Dus om daar apart naar af te reizen, dat lijkt mij niet. Uh, Bonaire er zijn er 14.000 stemmen te halen. Er zijn een aantal politici die uh, wel populair zijn op de eilanden. Hoor. Zoals Alexander Pechtold en Cynthia Ortega-Martijn. Uh, die komt natuurlijk ook van hier. Uh, zij zal haar gezicht wel licht laten zien. En zij zal dan ook, denk ik, de meeste stemmen trekken. En waar gaat Pechtold zijn populariteit vandaan? Nou, hij heeft een, een warm hart voor Antillen, neemt het ook wel eens op voor Antillen in de Tweede Kamer. En hij stond ook aan de basis van de nieuwe stadkundige structuur in het Koninkrijk. En men kan dat, uh, men zich dat erg goed herinneren hier. Zo, die die kunnen we vast voor D66 res reserveren. Alleen moeten de burgemeesters nog even uh, zien uit te vinden hoe ze het allemaal gaan betalen. Precies. Dick Draaier, correspondent van de Wereldomroep. Dankjewel. Dan gaan we terug naar Den Haag. Joost Vullings, premier Rutte, er waren weinig vragen aan hem gesteld. Maar uh, nu toch al, nou, drie kwartier uh, aan het woord. De Kamer ondervraagt hem nu in ieder geval stevig. Waar zijn ze op dit moment? Nou, ze zijn nog steeds uh, bezig over die begroting 2013. En nou, hoe gaan we dat doen? Ik vertelde eerder dat uh, morgen er een stuk van dat kabinet komt. Uh, fracties ook allemaal plannen hebben. En die zullen waarschijnlijk donderdag naast elkaar worden gelegd. Maar om aan te geven hoe ingewikkeld dat gaat worden. Nu komen allerlei fracties naar voren. Ja, we kunnen wel over de toekomst praten. Maar er ligt natuurlijk ook nog een regeer- en gedoogakkoord, waarin maatregelen zijn afgekondigd voor 18 miljard euro. En daar willen we het ook eventjes over hebben, want daar zitten maatregelen in die wij niet steunen. Bijvoorbeeld de bezuinigingen op de griffierechten, de wet werken naar vermogen, bijvoorbeeld daar zitten de bezuinigingen op de sociale diensten in, het passend onderwijs. Dus kortom, het eerste wat gaat gebeuren is dat de partijen in de Tweede Kamer een gat gaan schieten in de oude afspraken. Dus eerst komen we meer miljarden tekort. Die moet gedekt worden. En dan pas kunnen we gaan praten over de begroting van 2013. En ondertussen uh, heeft Rutte ook aangegeven... er valt echt niet te praten met Brussel... om onder de 3 eis uh, uit te komen. Maar luisterend naar het debat is er gewoon een Kamermeerderheid... die zegt die 3% die willen wij niet in 2013. Dat is een Kamermeerderheid van PVV, SP en Partij van de Arbeid. Nou, zie hier een, een ongelooflijk ingewikkelde legpuzzel... waar nog steeds heel veel stukjes zelfs van ontbreken. Want als je het nu hebt over... Die uh, Wetten werken naar vermogen, bijvoorbeeld. Die willen ze eerst van tafel. Dat betekent dat ze vandaag nog proberen. Een onderwerp als dit controversieel te verklaren, dat daar niet meer over wordt gesproken. Ja, ik hoorde Jolande Sap zelfs net zeggen dat die wet al controversieel verklaard is. Nou, dat, dat zou kunnen. Dat is even wellicht eventjes langs me heen gegaan. Maar goed, nu Geert Wilders zich heeft teruggetrokken uit het gedoogakkoord, zijn voor al die oude plannen geen meerderheden meer. En een aantal dingen zijn natuurlijk al door de eerste en de tweede Kamer, maar heel veel dingen ook nog niet. Ja, daar... en, en als de, de Kamerleden dan deze werkwijze nu zo'n beetje uh, volgen, Joost, wat blijft er dan over van de? De oproep die ze allemaal begin aan de middag deden, laten we heel snel een begroting opstellen. Nou ja, kijk, iedereen wil wel een begroting opstellen. Maar als je het heel gechargeerd weergeeft, zegt iedereen, ik heb een begroting. En teken maar bij mijn kruisje, en dat zegt iedereen. Ja, en dat is buitengewoon ingewikkeld. Maar je kan ook niet verwachten dat de eerste keer dat men met er allen erover praat, mensen nu al concessies gaan doen. Maar het is inderdaad heel ingewikkeld. Joost, tot straks. Oud-PVV'er Hero Brinkman start zijn eigen partij. Een partij gebaseerd op positiviteit en redelijkheid. Twee eigenschappen die de PVV niet had. Al Brinkman vanmiddag bij het bekendmaken van zijn plannen. Meneer Brinkman. Goeiedag. Um, ik heb een verklaring, beste mensen. Ik heb het maar even opgeschreven. We hebben vandaag be definitief besloten... dat we een nieuwe partij gaan beginnen... en met deze partij aan de verkiezingen mee gaan doen. Wij kiezen hierbij voor de burger... Sommige partijen kiezen voor Europa, voor meer overheid, voor meer regels. Maar wij kiezen voor de burger. Wij kiezen voor een kleine overheid. Minder belastingen, meer loon. Hoe gaat uw partij heten, meneer Brinkman? Ik ga vanavond met een aantal mensen van de lijst uh, ga ik bespreken. Ik heb drietal opties voor de naam van de partij. En, uh, <laughs> en ik ga dat bespreken, uiteraard uh, democratisch zoals we zijn. Uh, uh, gaan we dat bespreken binnen de, de, de, de kandidatenlijst... die ik al uh, voor een groot gedeelte klaar heb. Uh, en ik heb besloten om vanavond bij Paul Witteman... Uh, kenbaar te gaan maken wat de naam van de partij gaat worden. Politiek idealisme heeft u bij de PVV gebracht... Wat brengt u deze partij dan? Ik denk dat deze partij in ieder geval aantoont dat ze, uh, uh, uh, dat ze een positiviteit uitstraalt. Door haar redelijkheid en haar billigheid. Is dat wat het anders maakt dan de PVV? Ja, natuurlijk. De PVV heeft, uh, heeft voorstellen gedaan waarvan we allemaal weten dat die compleet onhaalbaar zijn. Op het moment dat er een goed akkoord ligt, op het moment dat er een gedoogakkoord ligt met geweldige plannen... Dan, uh, dan laat men alles tussen de handen flikkeren en gaat men uh, snel voor het electorale gewin uh, naar, de, naar de stembus. Met andere woorden, deze partij zal geen kans meer krijgen in het landsbelang te gaan regeren. Uh, en ik hoop... Het stokje over te nemen door wel een partij te op te richten die vertrouwen uit, uh, uitstraalt en die aangeeft dat ze wel degelijk bereid is om, uh, om, om, die, om die verantwoordelijkheid te nemen. Redelijkheid en vertrouwen, daarmee hoopt u in het gat van de PVV te kunnen stappen. Plus het feit dat er eindelijk uh, samen met andere partijen hopelijk gesneden wordt uh, in, in dat grote bestuurlijke, uh, bestuurlijke warhoofd van de overheid. Uh, de provincies, uh, uh, de, de Eerste Kamer, Europa, uh, waterschappen, noem het maar op. Geen enkele politieke partij durft dat. Uh, ik denk dat het uh, tijd is voor een partij die daartoe in staat is. Jackie Stevens. We kennen u van de jongere afdeling van de PVV. Wordt het nu de jongere afdeling van nou ja, de toekomstige partij van Hero Brinkman? Nou, er gaat in ieder geval wel iets voor jongeren gebeuren. Dus ik ben heel erg blij dat ik ben meegegaan. En ik heb volle vertrouwen in hem. En ik kan mij binnenkort volledig gaan inzetten voor de jeugd. En daar ben ik heel erg blij mee. Nog net te jong voor een plaatsje op de kieslijst? Nou, voor mijn gevoel wel. Ik ben net 18 ik moet nog ontzettend veel leren. Ik ben nou, kon u dus? Het zou kunnen, maar ik heb de wijsheid niet in pacht. Dus ik wil graag nog een aantal jaren leren. En uh, uh, wie weet later. Wat heeft Hero Brinkman wat Geert Wilders niet heeft? Wat mij betreft de menselijke kant. En Hero weet heel goed wat er speelt in de samenleving. En dat vond ik bij de PVV altijd tegenvallen. En Hero is een ontzettend, ontzettend sterke persoonlijkheid. En ik denk dat hij het, het goed gaat doen. De PVV heeft daar juist scharen bij gesponnen. Een harde toon door te benoemen wat er aan de hand is. En nou zegt u van ja, maar ze zien eigenlijk niet, ze snappen niet wat er leeft. Tuurlijk, ze hebben een harde toon, ze hebben problemen aangekaart... die absoluut aangekaart moesten worden, maar ze brengen geen oplossingen. Zij zijn, zijn aan het provoceren, dat is gewoon jammer. En ze laten nu ook 16 miljoen Nederlanders in de kou staan... door het beraad uh, te laten klappen. En uh, dat vind ik serieus, dat vind ik verraad. Je laat je kiezers in de steek, je laat Nederland in de steek. Dus ik heb daar totaal geen begrip voor. En dan mag ze straks ook gaan stemmen voor het eerst. Jackie Stevens, 18 jaar. Een van de medewerkers in de nieuwe partij van Hero Brinkman. Verslag van Michiel Breedveld. Wat voor rol zal Wilders de komende maanden gaan spelen? Daar praten we zo over. Hoe gaat het op de Nederlandse wegen, Edwin Gertsen? Bij het is nog steeds een normale spits. 150 kilometer file staat er in totaal. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat voor Nieuwebrug... 9 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Voor de heinen 2 kilometer. Daar staat een auto stil. De linkerrijstrook is dicht. En in het noorden van het land op de A32 Heerenveen richting Leeuwarden. Voor Grauw 3 kilometer. Daar stond een auto in brand. De rechterrijstrook is nog dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. Ja, want dat de rol van Geert Wildersen is veranderd... dat werd natuurlijk gelijk duidelijk zaterdagmiddag. We praten over de toekomst, de mogelijke toekomst van hem. met Bart-Jan Spruit, voorzitter van de Edmund Burke-stichting. Dat is een conservatieve denktank. Eh, columnist ook bij Elsevier, in het verleden ook samengewerkt met Wilders. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hallo. U, u heeft ook naar het debat gekeken. Hè? Wat, wat viel u op aan het optreden van Geert Wilders in de Kamer? Ja, ik vond het nogal uh, ingetogen, eerlijk gezegd. He, er werd ook weinig geïnterrumpeerd. Die is uh, termijn van de Tweede Kamer. Er was eigenlijk uh, nog geen bal aan. En dat Behalve is in geen, in, geen jaren, ja, in, in geen jaren gebeurd. Ook dat Wilders nauwelijks ge geïnterrupeerd werd. Ja, en dat hij niet interrompeerde. Nee, kijk, ik denk dat er. Uh, ik vind het erg jammer. Dat uh, wil ik wel zeggen dat dit kabinet gevallen is. Omdat ik hoopte. Dat beide partijen, laten we zeggen zowel de PVV aan de ene kant als de bestaande politieke partijen, aan de andere kant van elkaar zouden leren. Dus dat uh, de bestaande politieke partijen zouden erkennen dat Wilders in het verleden een punt heeft gehad. Dat hij misschien op een onaangename manier heeft gebracht, maar waarin hij wel gelijk had. En dat Wilders erkenning zou krijgen voor dat punt en dat dat punt in de beleidsstukken verwerkt zou worden, dat dacht ik te zien. En heeft u het dan, dan u over de islam? Ja, over immigratie en integratie heb ik het dan. Dat dacht ik ook te zien in die notitie die minister Donner namens het kabinet of namens het vorige kabinet heeft geschreven. En ik hoopte dat Wilders, zeg maar enigszins getemd en gepacificeerd door die erkenning die hij van de officiële politiek uh, zou krijgen of had gekregen, uh, zich anders zou gaan opstellen, constructiever. En uh, ik, ik meende dat ook te zien tot afgelopen zaterdagmiddag. Toen hij toch weer met een tamelijk wild gebaar uh, van die onderhandelingstafel wegliep. En koos blijkbaar voor een toekomst in de oppositie. En dus weer vanaf de zijlijn. En dus weer vanuit de positie waarin we waarschijnlijk de komende jaren... tamelijk uh, ruige teksten kunnen verwachten. Want de regeren met CDA en VVD, dat zit er natuurlijk niet in na afgelopen weekend. Dan is inderdaad oppositie nog de enige mogelijkheid voor hem. Maar denkt u echt dat hij daar nou warm voor loopt? Gaat hij dat doen? Om oppositie te gaan voeren? Ja. Nou ja hij zal natuurlijk in de eerste plaats proberen... om een zo goed mogelijk verkiezingsuitslag te maken. Maar hij kan toch ook zeggen, ik doe er niet meer aan mee? Maar dat ziet u hem niet doen. Aan de verkiezingen? Ja. Niet meer meedoen aan de verkiezingen? Kan toch? En wat gaat hij dan doen? Boeren in Israël? Nee, nee geen idee. Maar de, de, de, de vraag is, wat heeft hij nog te winnen? Uh, ja, dat is eigenlijk best een goed... Nou... Ja, kijk, de positie die hij had krijgt hij waarschijnlijk nooit meer, omdat de andere partijen hem niet graag meer zullen accepteren nee. als coalitiepartner of gedoogpartner, omdat hij blijkbaar uh, erg onbetrouwbaar is. Uh, dus hij kan alleen maar proberen om zeg maar, zich te herpakken en uh, de, zijn partij te reorganiseren... of weer orde, orde op zaken te stellen, door weer een paar jaar in de oppositie te gaan zitten. Ja, en... dat, dat is, ik, maar ik denk trouwens ook dat Wilders ook met een hele, op een ander bord schaakt. Ik denk dat hij veel meer bezig is met een andere carrière in Amerika. Ah, dus niet boeren in Israël, maar wel iets in Amerika uh, ja, doen. Het is of Israël of Amerika natuurlijk in zijn geval. En zou hij daar dan echt vier, vier jaar mee wachten, denkt u? Nog even die oppositie een tijdje doen? Ja, ik, ik denk dat Wilders, um, hij, heeft, hij is denk ik tot de conclusie gekomen ook dat er voor hem in de Nederlandse politiek uh, die aan handen en voeten gebonden is door Europa, zeker op het punt van immigratie en integratie, eigenlijk niet zo heel veel te winnen is. Dat al die dingen die hij terugkreeg voor zijn steun aan die eerste uh, trans van bezuinigingen van 18 miljard, ...dat die eigenlijk niet zijn doorgegaan of in ieder geval niet zijn zichtbaar geworden. Dat was die voortdurende ruzie met minister Leers. Ja, nee, maar dan kom ik toch bij dat punt terug. Waarom zou hij dan nog zo lang in de oppositie gaan zitten? Nou, ik denk dat hij denkt, dat hij gezien heeft... ...dat hij dit soort punten in Nederland niet kan realiseren. Dat hij daarom, uh, net als Ayaan, zeg maar een soort... ...met dat boek dat hij volgende week in Amerika gaat presenteren... Uh, ...veel meer uh, vanuit Amerika... Uh, een soort grote intellectueel of een soort aanvoerder wil worden in een... waarmee het is dan een vergissing natuurlijk, maar in een soort strijd tegen de radicale islam. En dat hij uh, gewoon zich gewoon heeft van dit kabinet om daar ruimte voor te maken. We zijn zeer benieuwd. Het blijft natuurlijk spe uh, speculeren, uh, Bart-Jan Spruit... maar interessant is het wel natuurlijk ja, hoe het dag. verder gaat. Ja, we zijn benieuwd. Een dank voor dit moment in ieder okay, geval. Oké, Dag. dag. Een openbare hoorzitting in Den Bosch vandaag over de q koorts Honderden mensen zijn chronisch ziek geworden tijdens de epidemie die een paar jaar geleden uitbrak. Onder andere oud-ministers Verburg en Klink zijn door de ombudsman gehoord. Voor ons heeft de gezondheidszorg altijd voorop gestaan. En dat geldt hier, maar ook op andere domeinen binnen VWS. Het is met name vanwege het feit dat, dat, dat, dat, dat, dat patiënten hier duurzaam onderlijden. En uh, dat, dat, dat is uh, ingrijpend uh, en heeft bij mij, maar ook nogmaals bij mijn collega's... een enorm urgentiegevoel naar boven geroepen. Dus het idee uh, dat patiënten het sluitstuk waren... of dat er economische belangen prevaleerden, dat is... Um, ik ben het, u en nogmaals leest u, en u hebt ze waarschijnlijk gelezen... u zult het ook in geen enkel stuk tegenkomen. Toerisme of whatever, het was niet aan de orde. Het was zelfs niet een argument... Op Klink was dat voormalig minister. Rinke van den Brink is er de hele dag bij geweest. Rinke, uh, wat vonden de ministers uh, van hun eigen aanpak? Nou, daar waren ze eigenlijk wel uh, behoorlijk tevreden over. En dat, dat was opmerkelijk. Uh, ze hadden allebei één puntje waarop het wat sneller had gekund. Verburg vond dat er wat eerder een meldingsplicht uh, had kunnen komen voor Q-Koorts. Dat het had een half jaar geduurd van praten voordat dat ding er was. En Klink vond uh, dat het vervoersverbod van, van dieren, van besmette bedrijven en andere bedrijven... sneller afgekondigd had moeten worden. Maar ze zeiden er allebei meteen bij... dat het toch waarschijnlijk niks had uitgemaakt voor het aantal patiënten... omdat die bacterie al overal was. En de Gezondheidsdienst voor Dieren die wist welke bedrijven besmet waren. Het was wel jammer natuurlijk dat die dat aan niemand wilde vertellen al die jaren. Mm, er is toch wel een uh, onderzoekscommissie geweest... die heel kritisch was over de aanpak van de q koorts nou ja, dat maakte het optreden van de ministers hier wel bijzonder. De commissie van Dijken, een onderzoekscommissie... die door uh, de, de ministeries van Landbouw en Volksgezondheid was ingesteld... om die aanpak te bekijken. Die heeft in november 2010 een rapport geschreven... waarin zware kritiek werd geuit op, op eigenlijk zo'n beetje alles... wat de ministers hebben gedaan. En de voornaamste woord was... ze hadden veel doortastender kunnen zijn en moeten zijn... om uh, die uitbraak in de hand te krijgen. Dat rijmt uh, uh, iets... niet echt, uh, Rinken, met de tevredenheid van de ministers. Nee, helemaal niet eigenlijk. En dat is, dat is tamelijk onbegrijpelijk. De ministers waren, um, die lieten die kritiek... Uh, ja, die, die ging eigenlijk, uh, want de ombudsman gebruikte het rapport van Dijk voortdurend in de verhoren. en die, dat ging eigenlijk als water geleid dat van eenden af. En het gekke is dat het nieuwe kabinet heeft de conclusies... en de aanbevelingen van die onderzoekscommissie van Dijk overgenomen. En hier kwamen nu twee oud-ministers zeggen dat ze het wel goed hebben gedaan. Luister maar eens naar minister Verburg van Landbouw. We hebben op het ministerie van, uh, van LNV, landbouw, natuur en voedselkwaliteit, hebben we een crisisstaf. En uh, ik heb daar mijn petje voor afgenomen vanaf het begin van mijn ministerschap. Die mensen zijn zo geweldig professioneel. En die hebben eigenlijk maar één doel. Hoe kunnen we alles uh, te werk, in het werk stellen... om zo snel mogelijk zo'n ziekte uh, onder de knie te krijgen... terug te dringen, te bestrijden. Of het nou gaat om een besmettelijke ziekte... die overdraagbaar is naar mensen, zoals de q koorts of dat het gaat om MKZ of BSE of wat dan ook. Um, Rinke, dat was minister Verburg, de voormalig minister. Hoe reageerden de aanwezige patiënten tot slot? Nou ja, die, die waren uh, verrast, uh, verbijsterd mag je misschien wel zeggen. De voorzitter van de patiëntenclub Question... die, die zei dat de, de opstelling van de ministers in deze hoorzitting... voor hem de afstand met de uh, politiek heel erg groot had gemaakt. En ook dat die. Door dat optreden van ministers, niet met een voldaan gevoel naar huis zou gaan. En de, de ombudsman die zei net tegen me dat hij niets begreep van die opstelling van die ministers. Dat ze dat hele rapport naast zich neerlegden. Ja, hij, hij kon er eigenlijk met zijn pet niet bij. En, eigenlijk zeggen ze: niemand begrijpt hoe het is gegaan. Maar wij met z'n tweeën wel. We gaan zien, de ombudsman gaat natuurlijk door met die verhoren. Rinke van der Brink, dank je wel. Gaan we even terug naar Den Haag. Joost Vullings, we wachten al de hele middag op een datum voor nieuwe verkiezingen. Diederik Samson noemde 12 september vanmiddag. Heeft de premier zich er inmiddels over uitgelaten? Ja, zojuist. Laten we daar even naar luisteren. Het ligt ik voor de hand dat ik probeer te zoeken naar een verkiezingsdatum... die zoveel mogelijk recht doet aan de verschillende opvattingen die hier in de Kamer leven. Ik noem hier uh, 12 september. Wij kunnen hier gezamenlijk geen besluit over nemen. Er moet ook staatsrechtelijk nog het een en ander gebeuren. Nogmaals ook de voorzitter, de koningin. Anderen hebben daar natuurlijk hun plek in... Maar dat zou denk ik kunnen leiden tot een formeel besluit aanstaande vrijdag. Ik heb dat ook al even afgestemd met de minister van binnenlandse Zaken... omdat ook zij formeel in overleg met mij uh, de Kamer uh, zo'n verkiezing moet uitschrijven. Maar het lijkt mij, als ik zo alles hoor, dat je daar dan op uitkomt. En het nu doorduwen voor de zomer... Uh, ja, ik denk dat daar gewoon onvoldoende steun voor is. En dat dan niet zou passen bij uh, uh, mijn eerdere uitspraken... over de positie die ik nu wil kiezen in relatie tot de Kamer ja, het formele besluit wordt dus vrijdag in het kabinet genomen. Uh, maar de datum die dus nu geprikt is, is 12 september. Zet het allemaal in je agenda. Joost Vullings, dank voor dit laatste nieuws. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Voor de meeste journalisten is het belangrijkste nieuws natuurlijk het Kamerdebat over de kabinetscrisis. Politiek analist van BNR Nieuwsradio die vindt het maar een slap debat. Geert Wilders kreeg maar weinig voor zijn kiezen. Ze laten hem een beetje links liggen. En waarom zou dat nou zijn, Hans? Want het viel mij ook op. Het was een en al uh, vriendelijkheid. Nou, vriendelijkheid. Ik, ik vond het meer... Uh, ja, de overige partijen beetje. Oké, okay. okay, negeren. En er zei Hannes Blad, had al verwacht dat er geen vuurwerk zou zijn in het debat. Want de oppositiepartijen hebben dan wel grote kritiek op onder andere premier Rutte. Ze zullen uiteindelijk toch moeten samenwerken. De site van het Duitse RTL-nieuws besteedt uitgebreid aandacht aan de Nederlandse kabinetscrisis. Nederland staat sowieso al niet bekend om zijn stabiele regeringen, stellen de Duitsers. Maar het kabinet van Mark Rutte hield er wel heel snel mee op. Sinds de Tweede Wereldoorlog waren er maar drie Nederlandse regeringen die eerder vielen. En het lijkt erop dat Nederland zich niet aan de begrotingsregels houdt. Ook in Frankrijk gaat het die kant op als daar de socialisten aan de macht komen, al dus het Duitse RTL. De kop boven het artikel luidt daarom, het Europese schip maakt slagzij. De Enschedese afdeling van Motorclub Satudara stapt naar de rechter, meldt RTV Oost. De club wil dat de gemeente en de politie officieel verklaren dat er geen bezwaar is tegen de club. Wij willen gewoon de burgemeester, Klaas Sloots en meerdere mensen die daarbij betrokken zijn geweest voor het tot stand komen van dit clubhuis, willen we gewoon onder Ede ondervragen. Want de Enschede'ers worden geweerd uit hun eigen clubhuis... al hebben ze naar eigen zeggen niets fout gedaan. De Satudara-leden voelden zich door de gemeente gecriminaliseerd. En daar hebben veel leden last van. Een van onze broeders, zijn zoon, die werkt bij een schoonmaakbedrijf. Die wil dus daar aan het werk. Wordt van tevoren aangegeven van... nee, uh, die jongen die mag hier niet komen werken. Maar dat heeft gewoon te maken dat zijn vader lid is van Satudara. Ook Omroep Brabant besteedt aandacht aan de openbare hoorzitting... over de Q-coorts waar u net over hoorde. En aan een ander geitenprobleem. In de Brabantse gemeente Haren liep namelijk een geitje los rond in een woonwijk. De politie stuurde er twee jeugdagenten op af. En die waren nog best druk met die ongewone aanhouding. Hij uh, maakte mooie sprongen. En uh, ze zeggen wel eens een kat in het nauw... maar een bok in het nauw maakt ook mooie sprongen. Een flinke buxushaag, uh, dat kon hij wel redden. En uh, van die mooie afschermhekjes. Dus dat is dan een meter hoog, ongeveer kniehoogte. Ja, een meter hoog moet hij toch wel komen, ja. Ja, ze wisten het uiteindelijk het dier toch te vangen... maar er heeft zich nog steeds geen eigenaar van het geitje gemeld. Wat dacht je toen jullie hem hadden gevangen? Jawel, wat moeten we ermee? En zo'n bokje of een geitje, dat moet dan ook uitgelaten worden natuurlijk. Ja, uiteindelijk hadden we hem uh, aan het touwtje zitten. En uh, toen was het net uh, of ik mijn eigen hond het uitlaten was, inderdaad. En na die enorme achtervolging wisten ze dus nog steeds niet of het een bokje of een geitje was. Nou, het geitje, schijnt het te zijn, is inmiddels liefdevol opgevangen door een buurtbewoner. Het goede voor nieuws. Voor zolang dat duurt, denk ik. Ja, toch een beetje het goede nieuws voor vandaag. Belangrijkste nieuws, 12 september, verkiezingen.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 Maak nu een afspraak bij Carglass, want alleen bij Carglass krijg je nu bij een sterreparatie of ruitvervanging gratis nieuwe ruitenwissers van Bosch. Wel vandaag nog 088-0406-406 of kijk op carglass.nl Carglass repareert, Carglass vervangt. De 360 doen ze wereldwijd, brother. We waren dankbaar in Parijs, toen deze koken kwam. Zo van Messi, Gino, Pieter, Mike. Merci Goku, San, die bitch.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 Uw prospect wordt duurzame klantrelatie. Met CRM Software van Archie. Dit is Radio 1.